De schutter wist te ontkomen en is nog spoorloos. De Duitse Sociaal-Democratische Partij SPD heeft voor het eerst sinds de oprichting 154 jaar geleden een vrouwelijke voorzitter. Andrea Nales volgt Martin Schulz op. Die stapte in februari al na een jaar op na de teleurstellende verkiezingsuitslag voor de SPD. De 47-jarige Nales was eerder minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken.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 Zandvoort op zondag is ZFM Sport Live. Een samenwerkingsprogramma tussen ZFM en voetbal in Haarlem. De club van Martijn Prinsen die nu achter de knoppen staat. We kijken even naar Luik Bastenaken Luik. Het is nog 33,7 kilometer te rijden. En er is één man die op kop ligt. Dat is Bonny. En die heeft zijn andere drie vluchters in de steek gelaten. En die rijdt nu ja, zeg maar een seconde of tien voor die drie mannen. Peloton zit op, uh, ja, dat blijft maar heen en weer schommelen rond de 1,40. Die moeten echt gaan opschieten. Ja, uh, als dat uh, wel uh, nodig is. Uh, het lijkt erop als bij die redoute zie je in één keer die voorsprong teruglopen. Nu zie je ook weer een minuut. Uh, dus het gaat toch kennelijk weer hard uh, daarachter. Uh, want ik zag er ook daar weer uh, mensen van Quickstep uh, daarvoor uh, komen. En dat ja. lijkt erop dat het gaat toch uh, de komende 35 kilometer, deze kleine 35 kilometer... Het, ja, het is uh, nog maar een minuut, hè? Ja. En, en de die zitten eraan te sleuren, jongens. Ongelooflijk. Je hebt ook nog een berichtje over de 100ste bekerfinale... die over ja, twee uur begint. Ja, dat, dat is, uh, dat is uh, min of meer eigenlijk ook al gezegd in het nieuws. Uh, er gingen uh, een aantal AZ-supporters... die hadden een hoop bussen bij zich. Tenminste, uh, de supporters die hebben dan uh, de bussen gehuurd. 140, zijn het. 140. Uh, 140 stuks. Maar uh, dat, uh, dat heeft natuurlijk wel een logistiek uh, verhaal. Het uh, verkeer op de A9 bij Heilo... die stond aan het begin van de middag gewoon muurvast vanwege een aanrijding tussen twee auto's. En ook de tientallen bussen, dus daar heb je het al... van die 140 bussen, die kwamen dus daar uh, vast te zitten. Uh, en ze waren op weg naar de Kuip. En door dat voorval liepen ze dus ook een uh, flinke vertraging op. Duizenden supporters, zo meldt NH Nieuws... vertrokken aan het begin van de middag per touringcar... Uh, richting Rotterdam om de bekerfinale bij te wonen. Maar met het AFA-stadion nog in zicht... Stonden ze alweer stil door dat ongeval met die twee auto's? En uh, er staan ook op uh, een van de viaducten over de A9 tussen de, uh, de AZ-supporters die de bussen uitzwaaien. Dat is ook wel heel erg uh, leuk. Uh, maar ook waren er ambulances uh, te vinden op dat uh, gedeelte van de A9. Ja, dus geen dat... wonder. Ik heb wel nieuws voor je. Ja, maar dan? In de bus zit televisie tegenwoordig. Ah. Ja, de koploper heeft het trouwens even moeilijk... want hij ja. miste zowat ja. nog een, een, een vluchtenheuvel. Maar goed, dat, dat nou, gaat allemaal goed. Nog een goede 34 kilometer te gaan. Peloton is nog altijd bij elkaar. Ook Robert Geesink maakt nog onderdeel uit van de groep. Wout Poels bungelt achteraan de groep en ziet er niet oxelfris uit. Nee, en dan gaan we verder met Steffert en Skinto en Brock Obama. Ik ben terug uit de oorlog, uit de oorlog, uit de club. Mijn oren die piepen gooien, kort Ik ben, brak als de president. Ik heb gedacht, geef mij uw buprovin. Voelde mij mafiaan net een zakkenboom. King van de club, King Stephen Tham. Nam het als een man, kon het handelen. Tot de volgende ochtend alleen de lijn de kamp. Zwaarde mijn we, we gingen door, maar er was geen goud bij de regenboog. Hoi, ik ben Brak Obama en ik hou van Tandedown, Tandedown. Deze een liebi, deze liebi, deze liebi, deze liebi. Doe mij bij, deze liebi, deze liebi. Is niks voor mij, maar dat zeg ik nu. Nee. Morgen zie je maar me weer met crew. mijn kroeg? Max chanten in de Jamie Wood. Super slecht gaan in de Peterse hoek. Molly pompt terwijl het niet hoeft. Helpen je mij terwijl ze niet doen? Nu ga ik slecht in mijn weg. Waar zet een mol in mijn schoen? Dan de dom in mijn Ik ben een misselijk kind. in the Missingale Gate We uh, naar de slotfases, of misschien zijn sommige wedstrijden al afgelopen. We beginnen bij Allianz tegen VVH, Velsenbroek. Uh, ja, die zijn druk bezig om de na-competitie te ontlopen. En het was een hele mooie middag. Dus toen we Celeste verlieten, was het 1-4. Hoeveel is het geworden? Um, de wedstrijd is nog bezig. Ik verwacht nog uh, drie minuten, ongeveer. Uh, het is nog steeds uh, 1-4. Wat een en, heerlijke uh, middag voor uh, jullie. Ja, zeker weten. Ho, ho. En de tweede helft uh, is het VVH wel echt de overhand. had inmiddels ook wel uh, 1-7 kunnen staan. Oei, oei, oei. Dus, uh, dat is hard uh, leuk geweest, maar uh, wij zijn hier al hartstikke blij mee. Ja, kan me nou, en nu wel heel benieuwd naar de komende twee weken. Want ah. dat worden wel uh, pittige wedstrijden. Volgens je... mij ben je de komende twee weken weer vrij. Oh. <laughs> ja, sorry. sorry. Ja, je hebt helemaal gelijk. Nee, de aankomende wedstrijden Tegen de koploper en de nummer twee. Ik ben wel benieuwd... Uh, wat daarmee uh, gaat gebeuren. Maar er is een verband tussen het brengen van een lekkere verse koeken naar deze redactie. En jouw <lacht> wedstrijd. Dus ik zou zeggen, ga daarmee door meis. Het zijn. <lacht> er is meer tussen hemel en aarde. Dat geloof ik graag. <lacht> oh, dat denk ik ook. <lacht> nou, het is hier uh, inmiddels bijna afgelopen. Dus uh, de mannen zijn blij in ieder geval. Dus, dankjewel Celeste. Het was een fijne middag. Dank je. Het, hetzelfde. Doe. Hoi, 28,7 kilometer te rijden in luik naar luik 36 seconden is de voorsprong en zo langzamerhand wordt ook uh, die man die vooruit was, die uh, Christian die wordt ingelopen, het is, uh, ja, ze uh, het niet redden, neem dat van mij aan, 28,4 kilometer, 36 seconden is veel te weinig. We zijn bezig met een rondje langs de velden. Uh, we hebben inmiddels gehoord van Celeste dat Velzenbroek een verrassende 1-4 overwinning heeft gehaald op uh, uh, Allianz. En daarmee een uh, grote stap zet in het ontlopen van de nakompetitie. En wat wou jij zeggen, uh, Martijn? Nee, nee, nee, er, er is uh, niks. Maar uh, dat gaat, het gaat allemaal helemaal goed uh, komen deze middag. Want uh, er staan. Uh, ik, heb, ik geloof dat ik ook nog uh, wat op het circuit heb uh, gedaan. Uh, ja, dit, ja, ja, dit, dit, dit, maar uh, we uh, hebben uh, nog lang niet alle uitzonderingen. Nee nee, nee, nee, Dat graaien dus. is, dat, dat, dat graai, dat is uh, goed uh, begonnen. Maar uh, ik kan me voorstellen, de spanning zit er behoorlijk op uh, deze middag. Airplanes heet het uh, volgende nummer wat uh, we hebben uitgezocht. Uh, en dat ga je nu horen, Wienste? ze?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 Chance. so we're playing the airplane. sorry i'm late i'm on my way so don't close that gate if i don't make it then i switch my flight and i'll be right back at it by the end can of the night the night sky like shooting stars? shooting stars i can really use a wish, wish right, right, right now wish right now. right now wish right now can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars i, uh, I can really use a wish right, right now, now. Wish, right wish right now wish right right now. Right now.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 Ja, er gebeurt er veel om die plaat af te luisteren, ja, mannen. Dus is, we gaan snel verder. Het is ja. zo ongelooflijk spannend. Uh, Luik, naar Luik, nog 26 kilometer te gaan. Voorsprong van de koplopers, 15 seconden. Die gaan er dus aan. En ja, dan wordt het toch in die laatste 20 kilometer... wat we eigenlijk ieder jaar zien... het gevecht tussen de grote. Spannend ja. toch wel. Heel even wat tussenstanden... Uh, VSV Copping Boys 1-2 United Schoten 1-4 Bloemendaal-Wijk aan Zee 5-0 Allianz VVH Velzenbroek 1-4 RCH OG 1-2 Geelwit Kismet 2-3 BSM HBC 0-4 uh, Een van de leukste wedstrijden vanmiddag VSV tegen Kopingboys Boys En daar was Johan Kluiskens Johan, je hebt genoten, hè? Ja, we hebben al je zes doelpunten gezien Dat geniet je altijd natuurlijk, hè? We gingen eruit, toen was het 2-1 Ja, het goed, hè. ja er werd er 3-1 door de penalty van uh, Coltingboos. Een terechte penalty. Ook een stomme overtreding van die verdediger. Ja. ja hoe die dat deed, hij liep gewoon tegen de aan, wat helemaal niet nodig was. Want die bal had er overheen gegaan. En toen werd het later 4-2 uitval van Coltingboos. Wat toch wel sterker was. ja, oké, okay, dat blijkt ook want ze pakken, kinderen een periode pakken. En toen werd het nog op het laatste moment nog 4-2 voor... Uh, Scoorde dingen. Dus nog één kooltje. VSV. Maar. Gv krijgt het moeilijk. Volgende week krijgen ze concurrent, Texel. Ja, ja en ze stonden al één aan de laatste, hè? Ja, ja, ja, en Texel staat boven hun. geloof drie punten. Dus... Ja. En Copping Boys op weg naar de periode. Die gaat de periode pakken, denk ik wel. 2-4 is de uitslag. Dankjewel, ja. was een fijne middag met je kluiskunst, meneer hey, Johan. Fijn, meneer. <laughs> Dankjewel. Dag, Johan. Doei. Luik, 24,4 kilometer te gaan. Voorsprong van de koploper nog maar 10 seconden, die is er ook aan. En uh, afgelopen week is uh, Japo hier op het circuit geweest. Yes, zeker. En we uh, worden eerder al dat hij met, met, met Max gesproken had. Klopt. Uh, nou ja, ik niet. Maar uh, mensen van het circuit hebben uh, met hem uh, staan praten. Oh, je, moet dus niet, je moet niet eerlijk zijn. Ja, ik ben wel eerlijk. Want uh, dat, is, uh, <laughs> dat is wel zo netjes. Uh, zij hebben de credits, maar goed. Uh, maar er zijn natuurlijk ook nog andere mensen die ook nog minstens zo interessant zijn. En Frits van Eert... Als het goed is. Nee, ik heb Olof van staan. Oh, nou, dan uh, doen we die. Ik vind het ook uh, ik vind het prima als, uh, als dat uh, goed Maar Jaap, luister even. Ja. Hoe het tot stand is gekomen, maakt niet uit. Wij hebben vanmiddag in het eerste uur al uh, Baks Stappen gedraaid. Die gaan we straks nog een ja. keer draaien. We hebben dus nu Mol en straks uh, Frits van Eerd. Ja. We zijn heel erg dankbaar. Dank je. Uh, de Jumbo-reisdagen. Nu sta ik, uh, als ik hier... Uh, het interview met Olaf Mol ga afnemen in de binnenkant van de Tarzanbocht. Um, Olaf, jij bent gevraagd om de presentatie te doen of de interviews. Um, ja, de Formule 1, dat is jouw hele leven. Ja, gelukkig wel. Daar moet ik, Daar moet ik ook blij om zijn. Ik moet geen McDonald's gaan runnen of een schoenenfabriek, want dan gaat het hem niet worden. Um, ik geloof uh, niet in onze lieve heer, maar als hij dan toch iets gedaan heeft, dan heeft hij ervoor gezorgd dat dit is wat ik kan. De mensen vreden, hier ben ik redelijk goed in. Ondanks dat ik ook fouten maak. Maar dat is ook helemaal niet erg. En uh, dan moet ik vooral dit blijven doen. En ik, heb het, uh, ik vind het leuk en ik heb het naar mijn zin. Ja. Uh, even over fouten gesproken. Uh, nou heb je natuurlijk uh, met je snuffert erbovenop uh, gezeten. Met afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd. Uh, met uh, Max Verstappen daar natuurlijk in. Ben jij ook uh, dan iemand van, van je fouten? Kun je, je leren? Nee, maar dat, dat is hoe open deur die ook klinkt. Dat, dat, dat gebeurt iedereen. Dat gebeurt mij ook tijdens wedstrijden. Ook nog twee of drie keer. Dat ik er soms weer achter kom. Dat ik denk dat de fans dingen wel weten. En dan krijg je soms een vraag. En denk je, Wauw, je mensen hebben geen idee wat een safety car is. En dat is voor mij echt een verbazing. En dan denk ik, ja, molden moet je niet. Vandaar dat ik dat nog wel, wel eens uitleg. Um, als je teruggrijpt naar China, dan is er maar een man die je niet hoeft te vertellen dat het anders had gekund. En die heet Max zelf. Dat heeft hij ook meteen, meteen uh, gezien. En aan de andere kant, we klagen met z'n allen over een wedstrijd in Melbourne dat er niet ingehaald wordt... Als je dan pogingen tot inhaal hebt die uiteindelijk niet lukken, want dat is, dat is de autosport. Je zult eerst in de gat moeten duiken om het te proberen, en dan uiteindelijk weet je of het wel of niet gelukt is. Ja. Dat, ik blijf dat roepen, dat moet je alleen maar toejuichen. Want als je niet alleen maar voor Max stappen naar een Formule 1 race kijkt, was de Grand Prix van China een geweldige wedstrijd. Punt. Uh, maar... Zo geldt het toch eigenlijk altijd met jonge coureurs die er ooit zijn gekomen. Die zijn ook door schade en schande wijs geworden om, te, om op die manier hun, hun inhaalskills, om het allemaal maar zo te zeggen... Nee, niet alleen coureurs. Ik bedoel, als je, als je hoort naar wat er allemaal vrij kwam toen Nicky Terpstra de Ronde van Vlaanderen won. Toen riep iedereen, ja want hij heeft dat jaar dat fout gegaan en vroeger ging hij te vroeg aan en vroeger deed hij dit en vroeger deed hij dat. Uh, Matthijs de Ligt debuteert in het de Nederlands elftal, Krijgt twee klotenballen voor verkiezingen. En mensen roepen hij kan het niet. Nou, Ik denk nog steeds dat Matthijs de Ligt een van de beste verdedigers van Nederland is. Of gaat worden. Dus dat verandert niet aan het talent. Het is een beetje populistisch om naar twee van dit soort momenten te roepen dat hij het niet meer kan. dat ik net vroeg ben je rijp voor de psychiater. En dan zegt hij, uh, wat is dat? Hij hoeft ook niks te veranderen. Hij weet zelf nu precies dat als zijn auto zo goed is als dat hij was in China. En dat gevoel had hij nog niet gehad. Dat hij... ...tijd heeft om te wachten. En ja, dat komt met... Ik bedoel, Lewis is 33, Vettel is 28, Max is 20. Wat, ja. deed, wat deed jij toen je 20 was? Ja, toen zat ik nog wel eens af en toe uh, achter een bar met een, uh, met een goudgele rakker voor me snufferd. Dat bedoel ik. <lacht> nee, maar dat is het. We, moeten, we, we willen te veel, te snel. Te... En wat, wat in die zin misschien wel tegen hem werkt, is dat hij juist in zijn eerste jaar... Uh, ...kwamen die dingen er niet. Ja, nu, nu speel je mee dat de seizoen start... De hele winter is veranderd bij Red Bull Racing. Ze weten dat ze in het begin moeten scoren. Dat lukt dan om bepaalde redenen niet. Nou, dit, dit is één reden. Gelukkig heeft hij nog gewoon P5 binnengehaald. Dan gis je daar ook even niet in. Dus de punten zijn nog wel gered. Alleen, ja, hij, heeft, hij heeft een overwinning laten schieten. Dat weet hij. Nou, gelukkig komt hij bij zijn team terecht. Ja, dat is de andere kant. <laughs> Juist, eh, maar daar komt er dus nog een tweede deel, maar dat gaan we bewaren voor straks. Um... Ja, want de renners zijn met nog 20 kilometer te gaan in een compleet peloton. Althans compleet, aan de achterkant valt de een na de ander die zich helemaal heeft leeggereden, vandaag, die valt eraf. Maar we zijn op die Côte de La Roche au Faucon, dat is de laatste scherp rechter. Compleet peloton, alle grote kanjes zitten erin. Dus uh, ja, het wordt een lekkere twintig kilometer, ja, dat kan ik je vertellen. Daar echt... is onmiddellijk al een uitloper. En dat is één van Quickstep, natuurlijk. En het zou me niet verbazen. Zou, ik weet niet of het er is. Uh, nee, het is hem niet. Het is hem niet, hij zit uh, gewoon nog uh, achter in het uh, peloton. Maar het is dus onvoorstelbaar. Dit Philippe is, ja, de is het, ja. het, het is natuurlijk onvoorstelbaar wat deze ploeg, ze noemen zich de Wolfgang. Of de Wolfpack. Uh, Wolfpack, dat hebben ze dan op hun rug staan wat die allemaal presteren. Maar er komt natuurlijk uh, iemand achteraan... en dat is er een van Sky. Daarachter zit een uh, man van de uh, andere Nederlandse ploeg. Sunweb. Van uh, Sunweb. En ja, het is, het is werkelijk ongelooflijk. En wie is dit? Ja... Het, het ziet eruit als een Colombiaan uh, in dienst van Sky. Dat de, de naam heb ik even niet 1, 2, 3 uh, bij, uh, bij de hand. Maar hij, maar... Moet, maar hij moet nog 20 kilometer en Gilbert die houdt het niet bij. Die oh, je het mannen, opgeven. We, hebben, we hebben inmiddels uh, iemand aan de lijn en ik hoop uh, dat hij uh, aan een koud biertje zit. Marcel? Ja, het? ja, Komt ja die het? heb ik al achter de kiezen hoor. Oh, die oh. Heeft al achter de kiezen zitten. Ja, nee, die wedstrijd is al ruim afgelopen. Dus uh, ja, de weg naar de kantine is niet zo heel lang. Dus. Dat is uh, gauw voor elkaar hier. En jij had een uh, leuke wedstrijd, hè? Ik had best een leuke wedstrijd. Ik heb me kostelijk geamuseerd bij United tegen Schoten. Ja. Eindstand? Eindstand 1-4. En uh, ja, een dik verdiende overwinning voor Schoten. Uh, ik sprak net nog even Jasper Ketting, de trainer van uh, de club. En uh, ja, hij was er, ja, hij was er natuurlijk ook wel blij mee. Hij had alle, eigenlijk alleen gehoopt dat er nog wat meer doelpunten waren gevallen. Want hij zegt, ja, uh, straks komt er misschien wel een... een uh, Beslissende fase aan en dan kan het zal er ook mee spelen. En hij vond dus dat er wat meer bij hadden mogen. Had ook gekund hoor, want op het laatste was United conditioneel gewoon gesloopt. Maar ja, ze gingen er niet in. Ja, duidelijk wel. Goeie overwinning voor Schoten, wat daardoor nog steeds meedoet in de strijd om deelname aan de play-offs. Ja. Komt steeds dichterbij. Marcel, wij danken jou hartelijk voor je bijdrage. Was leuk. Oké, graag gedaan. Dank en inmiddels hebben we ook bezoek. Ja, ja. Uh, ja, ja. Van hemzelf. Die is als een, als een raket is die in de auto gevlogen om hier te zijn. Want hier ah, is in Luiden. Ja, wel even bijkomen. Wat een yeah. emotie, man. Daar. Ja, ja maar maar toch... slotfase, oh. praat even bij. Wat is er gebeurd? RCH, onze gazellen. Um, uh, 1-1 na 50 minuten. 55 ja. minuten. En uh, de scheidsrechter die niet kon lopen, niet bij kon houden. En eigenlijk het tempo veel te hoog lag voor de scheidsrechter. Hij ja, maakt een aantal foutjes en een aantal heftige overtredingen die onbestraft bleven of uh, afgedaan werden met een gele kaart. Waar echt wel uh, ja, toch, normaal gesproken wat diep rood op staat. Ja, en dan, uh, twee minuten over tijd, zeg ik uit mijn hoofd, uh, maakt Erwin IJssel alsnog de 2-1. En, en ja, kwaai kan je natuurlijk uh, onze gezellen niet krijgen op dat moment. Ja, volgens uh, een beetje jenne her en der, een beetje duwen trekken. Uh, weer een overtreding, weer een schop. Uh, ja, echt. Tot op het einde aan toe. Echt niet normaal dat het niet uit de hand gelopen is. Dat is echt aan de spelers zelf uh, te danken. Want, uh, ja, was het uh, een verdiende overwinning voor SGA? Nou, nah, het was een beetje... Uh, het het balletje kon beide kanten op rollen. En, uh, ja, weet je, wat, ik, wat ik straks ook al zei. Als een Urwin IJssel uh, ook nog vertrekt bij uh, SGA. Daar hou je niks over. Want ja, weet je, uh, het, het is een hele, hele vriendenvogel. Maar hij maakt wel zijn goals. Ja. ja, twee keer weer vanmiddag, hè? Ja, en dan liep op het midden liep er, een, er, liep er een vent, ja. Ik ben even zijn naam even kwijt. Ik heb een oh, ligt in de auto. maar is is een, uh, die man die, die is 37, denk ik. Nou, wat een galbak, joh best, ja. <laughs> oh, man. Ja, dan moet je niet trots zijn dat je die in je team hebt, hoor. Goh. Uh, ja. Wat een vent. Wat een emotie, jongens. Yes. Lekker, hè? Goh. Ja. Ga je ja. even, even kijken. Trillen, Justin. Dat is dus niks voor jou, <laughs> Ik ben veel gewend, maar uh, ik moest nou uh, een beetje neutraal blijven natuurlijk. Dus uh, mag ik niks zeggen. Je mag ook niet meegaan in het spel. Ja, dan uh, is het wel af en toe dat je er zelf denkt van... Oh god, Hartstikke dit mag goed gaan. Hartstikke leuk, man. Hartstikke goed. We gaan, uh, we gaan snel nog even een plaatje draaien. Nou, wacht heel even. 18,3 kilometer te gaan. De mannen van Valverde hebben zich aan de kop van het peloton gezet. En er is een klein gat ontstaan. Dus uh, het wordt een hele spannende finale. 18,3 kilometer. Gaan jullie even bijpraten Want we hebben toch wel um, Nieuws uit de, uit de derde klasse oh um, Spanewoude speelde vandaag Tegen koploper STZ En Spanewoude verloor met 1-0 ja. Dat vind ik op zich best wel een prestatie he, Want ja. STZ schiet er uh, redelijk makkelijk in Maar daardoor uh, is de achterstand uh, Met nog drie wedstrijden het spelen uh, Opgelopen tot acht punten Dus dat uh, Gaat uh, voor Spanewoude een heel moeilijk verhaal worden uh, Hebben we nog andere uitslagen Um, we hebben onder andere DSK tegen Drasvogels 1-5. Um, Geelwit Kistmet oh. is 3-5 geworden. Waar waren we al zover, Hen? Met Geelwit 3-5? Uh, 2-3 waren we. Ah, het is 3-5 geworden. En Edo vloor met 2-1 voor een Fortuna Wormerveer. Wauw. Toch wel uh, opmerkelijk uitslagen, toch? En je moet echt die oortjes een beetje zacht zetten hoor. Ja, maar ik was. Ik, het is nog 16 kilometer en Bobby Jungels, uh, de Luxemburger, die is hem gesmeerd. En die heeft 20 seconden voorsprong op een groep met waarin uh, Valverde, Krotzinger en Bardet en Wellens zitten. Dat is ook wel weer een knappe zet natuurlijk van uh, Quickstep. Maar het is een heel spannende affaire. En die, die voorsprong die wordt groter, is al 27 seconden. Nog 15 kilometer te gaan. Wat wil je nog meer? Het is. Uh, het was redelijk saai volgens mij. hè? Ja, het was tot 25, jaar, zeg maar tot 30 kilometer saai. Omdat er een kopgroep was. Die lieten ze gewoon lekker rijden. En dan pakken ze hem op, hè. En dan, ja, dan weet je het wel. Maar gaan ze dichtrijden? Nou. Of die jongens kan fietsen, hè? Die jongens, die kan inderdaad wel fietsen. En uh, je ziet al, uh, we zitten al een beetje aan uh, de buitenkant van Luik. Want uh, zo ver zitten we al nu ook al. Want die 15 kilometer uh, is, is, natuurlijk, zo, omhoor, is zo om. Dat is zo Ja. En de achtervolgende groep, die geeft het op. Die houden allemaal de benen stil. Dus ik denk dat we een verrassende winnaar gaan krijgen als het zo doorgaat. Oh nee, er komt weer een aanval van de, van de ploeg van Valverde. En het is van, veel, van Verder zelf, denk ik niet, die, uh, die dat doet. Maar dat zal hij ongetwijfeld wel doen voor, uh, voor zijn uh, kopman die daar achter uh, zit. Ja. Trouwens, we zagen ook nog, Hennie, uh, nog ook, uh, Tom Dumoulin een beetje harken uh, ja, aan, uh, aan de achterkant. Dus die had het, had, het, moeilijk, die had het he, een beetje lastig. En uh, het van de week heeft hij ook verteld dat hij op hoogtestage is uh, geweest. En daar heeft hij nog niet uh, meteen 1, 2, 3. De revenue uitgeplukt uh, in deze koers. De achtervolgende um, groep is helemaal uit elkaar gevallen. Die is he? helemaal uit elkaar uh, gevallen. Uh, er, zit, uh, er zit een quickstep-renner in die achtervolgende uh, groep. Maar die achtervolgende groep wordt nu ook weer ingerekend door weer daarachter een achtervolgende groep. Dus ja, het, <coughs> het grote kijken is inmiddels denk ik ook begonnen. En die Saint-Nicolas, die moet nog uh, komen. Nog. En 25 man zijn er nu in de achtervolging op uh, Bobby Jungles. Saint-Nicolas, waar blijf je? Ja. Want als we die gehad hebben, ja, dan eh, is de finish na wij. 28 seconden voor Bobby Jongels. Ja, eh, ik kijk nog even aan. Want ik, misschien dat we nog even, het, voordat de, de, de echte finale begint... nog het tweede deel van uh, die Olaf Mol er nog even achter kunnen plakken. En dan kunnen we weer terug naar het uh, verhaal van, uh, van uh, Luik Bastanake-Luik. Ja, wat mij betreft hoor. Dat uh, lijkt mij een goed plan. Dus het, uh, het tweede gedeelte met Olaf Mol volgt na het verhaal over Max Verstappen. Dus dat gaan we... Uh, 13,7 kilometer, 30 seconden voor Bobby Jongels. Precies, ja. Um, nog even over jouw vak, uh, het, het verhaal ja, we, van uh, Hoe lang uh, duurt dit? Uh, sportverslaggeving, om het uh, maar zo te zeggen, in de Formule 1. Um, wat is er eigenlijk allemaal veranderd in al die jaren? Nou, wat er veranderd is, is dat um, de kijker thuis die een appje of een tweede scherm heeft, uh, in sommige gevallen zelfs meer ziet dan wij op het circuit. En daar ben ik heel hard mee aan het werken met Liberty Media. Die Formule 1 app die zij hebben, dat is data wat over de wereld gaat. De video die wij hebben... ...video doet er langer over dan audio en data... ...om over de wereld naar huizen te komen... ...dan in Nederland komt hij binnen... ...dan wordt hij ook nog eens een keer verdeeld... ...via de kabelstations... ...dus dat kan je gebeuren... ...dat je thuis 20 seconden eerder... ...dan dat het op je televisiescherm ziet... ...wie de pole position traint... ...en daar heb ik van te hebben de ja, ...dat is niet handig... ...want wij zitten vast aan dat beeld... ...en wij krijgen het niet sneller in de huiskamer... ...mensen realiseren zich dat niet... ...dus ze moeten die, het antwoord van de... ...intelligente man van Liberty was, ah ...dan moeten we nu het video upspeeden. Ik zei nou, ik heb nieuws voor je... ...dat gaat niet, want dan komen we in de situatie... ...beam me up, Scotty. Uh, uh, uh, real time is real time. Je kunt wel uh, uh, data vertragen door het loepje te laten maken... ...je kunt audio vertragen door het loepje te laten maken... ...je kunt zelfs beeld vertragen door, door een apparaat heen te jagen... ...maar voor hè? ...dat gaat niet. Nee. Um, nog even over de Diumbo, race dagen... ...zoals uh, als we hier zijn. Uh, ja... Is dat, uh, daar heb je nu, nu uh, ook uh, bij uh, je bij, uh, introductie al gezegd, uh, het, uh, het moet wel, uh, ja, nou ja het, het streven van de organisatoren is het natuurlijk altijd wel om het uh, mooier en beter uh, te krijgen. Ja, maar ik denk dat ze dat ook doen. Het feit dat je uh, naast Max Daniel Riccioli hier naartoe haalt en David dat hier naartoe haalt, dat je in het WTCR hier hebt, een aantal andere raceklasses, races met Porsches, dat betekent ook dat er voor de mensen in de duinen gewoon meer actie is. Want niet iedereen kan op dat peddoek terechtkomen, vol is uiteindelijk ook weer vol. Um, dus ik vind dat wel, ik denk dat de, uh, hoe moet je het zeggen, de wachttijd voor mensen op, op weg naar weer een Formule 1 demo of een rondje van Max met een open bus of whatever over de baan, dat dat sneller voorbij gaat. En ik denk dat het daarmee prima is. Het is een goed niveau. Uh, het kost veel moeite, vergis je daar nou niet in om dat soort dingen hier binnen te halen. Dat is echt niet dat je denkt, ah, we doen even een belletje en dat WTC goed. oh ja, nee hoor, we komen wel even, weet je. Dus dat moet allemaal niet te makkelijk overgaan. En, en dat heeft alleen maar te maken met het feit dat je weet, je kunt die mensen ook zeggen, ja maar je krijgt wel een platform waar hier minimaal 80.000 mensen naartoe gaan komen. Want dat, die kun je wel instellen. En maximaal weet je het niet. Um, en dan zit je ook nog gewoon met het feit dat de circuit Zandvoort een van de banen is. Gewoon ook als ik het met internationale collega's heb. Daar ligt een romantiek op die baan doordat hij zo mooi in het natuurlijke landschap ligt. En dat maakt banen speciaal. Een ander circuit wat dat heeft... Is Istanbul Park. Dat ligt ook echt, dat is echt jammer dat we dat niet meer gebruiken. Maar je ziet het eigenlijk. Uh, Oostenrijk ligt ook natuurlijk. En daardoor is het mooi. Je vergeet er nog één. Spa-Francorchamps. Spa-Francorchamps. Idenbiet ook. was nog een kom aan het leggen. Maar vooruit. In zekere zin Suzuka ook wel. Alhoewel die achter wel ingebouwd is. Maar alles wat Oosten. Uh, wat dacht je van Oosten? Dat is. En al die platte pannenkoekbanen. Dat is het, dat is het niet. Oké. Okay. Ik dank je hartelijk even voor de bijdrage. Graag gedaan. Ik moet toch zeggen dat die Jaapie Koper een, een superprestatie heeft geleverd... door al die interviews te maken op het circuit. Aanstaande vrijdag tussen 12 en 2 hebben we ook weer uitzending... dat is dan ZFM Sport Lunch. Dan gaan we herhalen wat hij heeft gemaakt met, uh, met Verstappen, Max Verstappen. En dat is natuurlijk fantastisch. 9,8 kilometer te rijden in Luik-Bastenaken-Luik. Bobby Jungels, Bobby Jongels op kop. 36 seconden voorsprong. En uh, we krijgen nog die saint Nicola. Nou, ik, ik denk niet dat ze hem nog pakken. Wat denk jij? Uh, dat denk ik. Nou, die Saint-Nicolas is natuurlijk nog wel een, een aardig ding. Uh, in het finale van, de, van deze wedstrijd. Uh, en ik kijk ook naar het, uh, naar het andere gedeelte. Ze dus zitten nu ook in de buurt bij dat uh, stadion van, uh, van Standaard Luik. Want daar, uh, daar rijden we nu zo langzamerhand een beetje in. Uh... Ja, daar rijden we naartoe. Hè? Daar rijden we nu naartoe. En daar zie ik het al staan. Kijk maar, daar heb je het stadion al. En als, het dat, als dat het al is, dan, uh, dan schiet het al heel aardig op. En dan... Wil je dan nog wat willen doen als, uh, uh, ja, als je bijvoorbeeld Gilbert heet of wat dan ook? Ja, dan moet je dus uh, nu gaan ja, harken. Maar dat Gilbert kan je, is aan het afstoppen hoor. Dat geloof ik ook, want het ja. is een ploeggenoot. Dus, die, die, die, die, die zal, dan denk ik bijvoorbeeld een Valverde, dat soort jongens. Ja, die zullen maar die hadden uh, niet meer. Dit is al 41 seconden en die jongens die heeft echt de snitter op. Het is fantastisch om te zien. En uh, ja, standaard uh, Luik uh, volgt het niet... maar de mensen bij het stadion zullen ongetwijfeld van die club zijn. Ja. Maar het is nog maar een paar kilometer... en uh, ja, dit wordt gewoon de overwinning voor uh, Quickstep. Wederom... En wat een schitterende tactische zet hebben ze daar gedaan, joh. Van verder lag de klooie vooraan, die, die wilde echt proberen te winnen. En ze pakten het over en, en jongel smeert hem... en die heeft die, die voorsprong van 43 seconden. En ze kunnen rijden met z'n 20 erachter wat ze willen... maar gaat ze niet lukken. Het is vooral Astana dat probeert dat kopgroepje... of dat tweede groepje te leiden. Maar nee, 45 seconden, acht kilometer te gaan. Oeh, wat is dit nou? Hij gaat van de fiets af. Uh, het is uh, een groep van 19 achtervolgers, uh, wat, wat hier uh, nu... Uh, dit is Daniel oh, Martin, dus is Martin. een van de, uh, okay, van de die achtervolgers. Is weggevallen die is uit de achtervolgende groep. 8 ja. Acht kilometer te gaan, Bobby Jongens de kop, 46 seconden voorsprong heeft hij. Het zou mij verbazen als hij deze luikbasterdakerluik niet gaat winnen. Nou, dat denk ik ook uh, dat dat nog wel eventjes uh, uh, zo gaat worden. Um, Martijn, we... wat hebben we middag gehad, joh? Wat een, wat een verrassende. We zijn er nog niet, hè. we hebben nog een plaatje. We gaan Wesselboer ja. nog even snel bellen. En de finale van, uh, van Duraland. Wat een verrassende uitslagen. Oh, op die manier. Ja, uh, ja alleen VVA eigenlijk toch? Dat ja, ja, ik vind, Wa vind, dat vind ook ik ook wel, ja. Teleurstellende prestatie van Allianz, hoor. Die hebben er echt geen fluit aan gedaan. Of VVA Velsenbroek moet opeens uh, het vuur hebben. Kan hè? Het kan. Uh, ik, denk dat, uh, ja, ik hoop echt dat VVA het haalt. He. Ik bedoel, uh, laten ja. we gewoon een Haarlemse derde klasse houden. Absoluut. En United uh, Davos stopte natuurlijk al mee. Um, ja, maar het gaat er het... nog. He. Het gaat een helskarwei worden om die na-competitie gewoon nog. Uh, er was nog wat opvallend, zeker bij Bloemendaal... waar de doelpunten in één keer ah. achter elkaar uh, gewoon uh, in ja, verrijf, dat, op, het netje verrijden. wordt vroeger de blauwe, dat weet ja, je. Ja. Ja. Ja. Met Cerk vond alle ballen tegelijkertijd. Ja. Maar ik denk dat Cerk op dit moment uh, wel heel erg uh, uh, lekker zit... in het clubhuis uh, ja. van, uh, van Bloemendaal. Dus, uh, aan een, aan een ja. Ja. Zeven kilometer te gaan in Luik-Bastenaken-Luik. De voorsprong van de Luxemburger Jungles uit de Quickstep-ploeg is 47 seconden. Ik vind het een schitterende prestatie. Nou, we doen nog even een stukje muziek. En, want die achtervolgende groep die gaat het echt niet behalen. Stukje muziek en dan gaan we naar de finale. Uh, yeah, zwart uh, yeah, okay, de bril wat je het spijkerbroek Mijn hele leven jongen ben ik naar die meid op zoek En na al die tijd zoek ik er nog steeds Ik heb alles wat ik doe, maar één ding aan het plek dat is mijn baby Zie je ook een mogen als ik opsta Ben jij degene die ik zoek Je zult ervoor dat ik kapot ga Met de dingen die ik doe Ik vind het leuk, hoe ze kijken hoe ze ligt ik zoek je dood. En ik kan maar niet begrijpen waarom jij geen ander geeft. Al mijn shit, een lijst als op ik van de harde En ik kan het niet tegen, het doet er helemaal niks. Dat ik op de radio kom met mijn koffie en clips. En ze staan me niet eens. Wat ik doe op de frame. Ik zeg ik ben een superster maar het boeit er geen rek. Zo genam z'n honnes. Zij is niet als de rest. Maar ik weet wel beter. binnenkort is ze zo verliefd. En mijn gek. Ze is wel De coach is Jean Nicola. En het is de voorlaatste beklimming in deze wedstrijd. De Luxemburger heeft inmiddels een voorsprong van 54 seconden. En de achtervolgers, ja, zijn ze, met z'n dertiger zijn ze. Ze rijden zich helemaal leeg, 53 seconden voorsprong, 6 kilometer te gaan. Ik vind het vet Ze zegt ze haalt van rock'n'roll Lenny Kravitz, de Delica en de Rolling Stones Jimmy en Drinks, ja die shit komt ze ook En de mat, ik zeg je ze vonden de dood Zeker het diepe meisje, Wat ik weet baby's wil En ik ga naar beneden, hou je benen stil Laat maar je, uh, schatje ja je weet het deel En die moeder van kan denken dat ze kunnen komen Maar niet bij deze kil Praat dan met andere meisjes, ja dan wordt ze gemeen Dan is kort ik ik het, zon op het Heb je me nodig, roep mijn naam en dan kom ik mijn pijn? En als je niet weet over wie ik het tref Het is mijn baby Zie je ook een morgen als ik opsta Ben jij degene die ik zoek Je zult ervoor dat ik kapot ga Met het in de En maak niet mania, maak niet uit wat je hoe je dat doet Zolang je doet wat je doet Je maakt mijn lijf, baby baby baby Dio en de Mad was dat eh, nou Henny, het uh, wordt uh, steeds spannender, lijkt het wel. Want ja. er is nu een lotterman uh, die de boel aan het uh, op is. Ja, dat is uh, uh, van Endert. En uh, ja, het is opmerkelijk, want die voorsprong van Jungels, die was bijna 50 seconden. Die is nu nog maar 26 seconden. En uh, ja, het, het is een spanning in die laatste 5,5 kilometer. Dat hou je niet voor mogelijk. Het is de code, de, de, de Saint-Nicolas die dat allemaal uh, uh, veroorzaakt. Ja, na zo'n lange uh, rit de hele dag natuurlijk zijn die mannen moe. En uh, ja, het is uh, nog maar 27 seconden voor Bobby Jongels. En hij is nog niet boven. Wat een rotberg, die Saint-Nicolas, hè? Wat heeft hij daar een moeite. En die Van Endert, die is uit zijn zadel. Die, die pakt 23 seconden is het nog maar, 22 seconden. Die Van Endert heeft de snit erop. En Jongels, die moet nog uh, ja, een goede 100 meter voordat hij op die kol is. Het is echt heel erg spannend 5,3 kilometer te gaan. Wat een wedstrijd hè? In het verleden heeft uh, die cent Nicolas al vaker uh, voor uh, de nodige uh, uh, onderscheidende uh, vermogen gehad uh, wat betreft de wedstrijd. Uh, Frank van den Broeke, wie kent hem nog, die was daar ooit uh, een held in uh, door daar ook uh, zijn slag uh, te slaan uh, destijds voor een overwinning van uh, Luik Bastanakenluik. En nu uh, wordt er bij de achtervolgers ook uh, behoorlijk hard uh, doorgepoefd. Uh, Want uh, ja, wil je nog wat doen, dan zul je uh, nu wat uh, moeten gaan doen. Maar het uh, wordt ook meteen weer afgestopt door een van de quicksteps. Uh, waarschijnlijk zal dat uh, Gilbert zijn die, uh, die de aftocht uh, van Jungels probeert te dekken. Want dat is het spel wat daar achter uh, plaatsvindt. Uh, Hij is in die uh, laatste lange lijn uh, 19 seconden voorsprong, 4,8 kilometer te gaan... Het is nou eigenlijk één rechte weg naar de finish in Luik. Maar Jongels doet het aardig. Hij heeft nog steeds 19 seconden. Het is 20 seconden geworden. Van de Ender. Die een prachtige jelle van de Ender. Die een prachtige terugaanval deed. Die gaat het zo te zien toch eigenlijk niet redden. Want daar zit er een beetje af. En Jongels, ja, die dendert voort. 4,4 kilometer. Het is wel toch eindelijk in die finale weer een hele mooie luik naar luik geweest, hè? Uh, ja, bij luik naar luik uh, gaat het eigenlijk vanaf het moment dat de Redoute geweest is. Dan, gaat, uh, dan wordt de spanning voor sommige renners toch echt wel een beetje te machtig. Uh, hier in die achtervolgende groep zit ook een van uh, de winnaars. Uh, uh, zelfs van het afklapjaar Valverde. Die probeert dus nu naar een uh, groep van twee man uh, te rijden. En uh, een van die twee is... Gilbert, dat uh, is heel opmerkelijk. Uh, de, wat hij daar aan het doen is. Uh, dat zou je eigenlijk niet 1, 2, 3 verwachten. Dat hij uh, uh, daar een achtervolging gaat uh, leiden. Zeker niet als het uh, zijn eigen ploeggenoot is. Die flink vooraan uh, ligt. Ja het is toch wel spannend hoor. Tjoe, jongen jongen. Wat een mooie wedstrijd toch eigenlijk in die finale altijd. En het was vandaag mooi weer. Vorig jaar hadden we nog sneeuw. En jongens, die moet nog 3,4 kilometer en vergroot zijn voorsprong weer van 20 naar 21, naar 22 seconden. Uh, ja, ik, ik denk dat het niet meer mis kan gaan. 3,2 kilometer, 21 seconden. Achtervolgende groep, die uh, viel uit elkaar, die is nu weer bij 1. Maar die maken dus ook geen vuist. Het is echt spannend. 22 seconden, 23 seconden, 3 kilometer te gaan. Achtervolgende groep, probeert van alles. Gaat onder het viaduct van de snelweg heen. Maar uh, ja, dan weet je het al, dan hebben ze toch een flinke achterstand. En die Bobby Jugels die maakt er 24 seconden van met nog 2,8 kilometer te gaan. Wat een fantastische overwinning zou dat zijn voor de Luxemburgse kampioen. Schitterend zoals hij uh, over die rottige wegen daar in luik gaat. Schitterend zoals hij op zijn fiets zit. En dat moet je toch maar kunnen na zo'n uh, geweldige afstand. Want ze hebben weer heel wat kilometers achter de benen hoor, vandaag. Met al die rotkols die erin zitten. 2,5 kilometer, 25 seconden voorsprong. Op Jelle van Endert. Het gaat hem niet meer uit de handen genomen worden. Bobby jongels, gaat hier gewoon heel erg mooi luik naar luik winnen. Alwel, er zijn weer twee mannen die wegspringen... terwijl de voorsprong 28 seconden is en 2,4 kilometer te rijden... springen er toch weer twee mannen uit die achtervolgende groep weg. We hebben ze nog niet uh, totaal gezien, we weten dus niet wie het zijn. Het zijn niet de mannen van Valverde in ieder geval... want die zit nog in het uh, achtervolgende groepje. Kijk, 30 seconden is de voorsprong, 2,1 kilometer te gaan... Maar wie zijn die twee mannen die. Ja, nou... daar komen we gaandeweg nog in de laatste meters wel achter. Ja, maar want... met een helikopterbeeld kan je dat niet van Nee, stellen, natuurlijk, natuurlijk niet. Maar uh, als je op een gegeven moment nog bedenkt dat die uh, jongens uh, twee kilometer, die krijgt nog, nog een, uh, een aardig stukje omhoog. Dat, uh, dat noemen ze dan wel in wielertermen termen vals plat. Maar je zal er maar tegenaan moeten, uh, moeten rijden. Dat ja, is de col de maar... ans, dat is de, de, de ja, eigenlijk het, het laatste stuk uh, richting uh, de finish. En die uh, moet zo langzamerhand nu voor uh, jongens uh, zo'n beetje op gaan doen, Want het is uh, de laatste kilometer en daar moet hij dan nog uh, tegenaan uh, klauteren. Maar ik denk dat die, hij uh, die, met die 30 seconden die hij um, ja, voor heeft op zijn naaste achtervolger. Dat is uh, nog steeds die van, de en van Endert. Dan lijkt mij toch, Hennie, dat hij... Dat moeten we wel gaan houden. Anderhalve kilometer. En de manier waarop die jongens op zijn fiets zit... Nou, dat is alleen maar klasse. Dat is een klasbak van de eerste orde. Maar dat wisten we natuurlijk al. 1,4 kilometer. Zijn voorsprong van de Endert is uh, 33 seconden geworden. En er zitten er dan achter van de Endert nog twee man. En we hebben nog steeds alleen maar helikopterbeelden. Dus het is voor ons onmogelijk om vast te stellen wie dat zijn. Terwijl uh, jongens nu uh, bijna naar de laatste kilometer toe gaat. Nog 1,3 kilometer. En zijn voorsprong heeft vergroot tot 34 seconden. Seconde. Mooie finale in Luik-Bastenaken-Luik. Van het uh, lijkt het op te geven, want die uh, gaat een stuk langzamer... dan deze Jungels die op kop ligt. Jungels, 1,2 kilometer zit nu in dat steile stuk waar jij het net over had. Dat laatste stukje dat omhoog gaat. En dan als hij daar door de uh, barrière van de laatste kilometer gaat... de rode vlag over zich, over zich uh, of eigenlijk onderdoor gaat rijden... boven zich ziet uh, verdwijnen... dan kun je dus stellen dat Bob Jungels, de Luxemburger dat hij deze luik op zijn naam gaat schrijven. Van Engert, die heeft het opgegeven. Van Endert, Jelle. Hij heeft een prachtige poging gedaan. En hij zal wellicht voor de Belgen de tweede plaats zeker stellen. En dat is natuurlijk toch ook wel mooi voor die mannen... die allemaal helemaal gek zijn op het wielrennen. En die tweede achter, ik heb geen flauw idee wie het zijn... kan me ook verder niet schelen. <laughs> want Bobby Jongels, ja? die gaat fantastisch. Wat ziet er er mooi uit, zeg. Die, uh, een van die achtervolgers is een van de ploeggenoten van Sepp van Marken. Uh, die, uh, die zit daar uh, achter uh, op dit moment. En uh, dat is ook trouwens uh, nog iets bijzonders over die jongens. Als het hem lukt, dan is hij de opvolger van zijn illustere landgenoot Frank Schleck, Want die won de laatste keer uh, als Luxemburger uh, de luik bastenager dat gebeurde in 2009. Uh, maar goed, uh, dat zover is het nog lang niet. Die voorste uh, trouwens is Bardet. En die man die erachter zit is Woods. Dat zijn de twee die achter Van de Engert aangaan. En uh, bezig zijn om Jelle van der Engert in te halen. Dus dan wordt het nog een spannend uh, sprintje voor de tweede plaats. Want de eerste plaats, daar komt niemand meer aan hoor. Dat is gewoon de overwinning van Bobby Jongels En dat heeft hij dan fantastisch gedaan... En wederom dus een overwinning dan voor de Quickstep-ploeg. Ik, ik, het is onvoorstelbaar wat die mannen allemaal presteren. Heerlijk om naar te kijken. Heerlijk om te zien hoe ze op de fiets zitten. Heerlijk ook hoe ze een echt team zijn. En het is net als in het voetbal. Als je geen team bent, kun je niet winnen. Nee, en um, het, het is te <lacht> vergelijken die ploeg uh, als dat wat Quickstep... met een illustre uh, Belgische renner, de Carnibaal, Hedy Merks. En uh, zij vreten eigenlijk ook alle overwinningen zowat op... die in uh, de klassiekers uh, zijn te verdelen. Want ja, het uh, gebeurde al tijdens uh, de ronde van Vlaanderen... afgelopen woensdag ook nog eens een keer in de Waalse pijl. En deze ziet er ook aan te komen. Want uh, Jongens hoeft nu nog... Een heel klein stukje. Kijk, daar komt ja, hij al. En uh, zijn dat de, zijn nog een paar honderd meter. Het zijn de laatste honderden meters. En hij wordt fel toegejuicht. Het is ook opvallend hoeveel mensen er in Luik weer naar die Vinnenstraat uh, toegekomen zijn. Dat zijn er ongelooflijk veel. En hij trekt zijn shirtje, zoals het hoort. Hè? Hij trekt zijn shirtje dicht, zodat je Quickstep kan lezen. Hij kijkt eens achterom. Heeft een brede, stralende lach. Handen in de lucht nu. Daar is hij, Bobby Jongels. Winnaar van luik bastenaken In een gemiddelde van 40,31 kilometer per uur. En inderdaad, daarachter hem zijn Van Engert en de anderen bij elkaar gekomen. Van Engert is zelfs voorbij gereden door uh, Bardet en Woods. En die gaan nu ook de draai maken naar die laatste honderd kilometer. Of de laatste, laatste honderden meters. En uh, ja, dat wordt dus een, een sprintje voor twee voor de tweede en de derde plaats. Hoewel er nu allerlei activiteiten daarachter zijn. Maar nee hoor, daar komt hij dan. Het is de nummer twee. Oh nee, ze komen bij elkaar. Nee, ze komen niet bij elkaar. Bobby Jongels, wind, luik, Bastenaken, Fantastische overwinning, 40 kilometer gemiddeld op zo'n grote afstand. Het is bijna niet te begrijpen, maar het is een prachtige dag... Voor het wielrennen geweest. Ja, en uh, Luik Bastenaak Luik uh, waarvan we denken van... Nou ja, het lijkt wel zomer. Uh, er zijn ook wel eens omstandigheden geweest zoals Wout Poels uh, twee jaar geleden uh, heeft uh, gewonnen. Dat waren toen wel hele marginale omstandigheden. Ja, vorig even... jaar hadden we sneeuw, hè? Ja, daarom. Ja. Um, ik uh, kijk even naar, uh, naar jou, Martijn. Uh, ik, uh, is, zijn er nog... Uh, ja, we hebben een ont... beller. We hebben een beller. We hebben dus, een beller. Uh, nou, laten we maar horen dan. Ja, en um, we hadden het er eerder vanmiddag geloven. We zouden nog even bellen met hè? Uh, Oh man, wat heb ik daarvan genoten, gisteren daar in dan. Hi Wessel, wat hebben Hi. jullie een fantastisch verdedigende wedstrijd gespeeld? Ja, goedemiddag. Ja, Het was echt een, een hele zware, maar ook een fantastische overwinning. Dankjewel. Ja. Ik denk toch, ik heb het ook geschreven in mijn verslag, uh, dat jullie met z'n vijven, de vijf spelers, de beste verdediging zijn van de tweede divisie. Ja, ik heb gelezen, zijn hele mooie woorden om te horen. Ja, maar het is toch zo? Ja, nee, we doen het uh, dit seizoen uitstekend. Volgens mij zijn we ook de nou ja, vierde min gepasseerde verdediging van de, van de competitie. Met ook alleen maar jonge jongens achterin. En uh, ja, daar mogen we denk ik ook wel best wel trots op zijn, ja. Ja, het is geweldig, joh. Het is sowieso een mooi seizoen, hè. Want het zag er even slecht uit. Je stond derde en toen ging je naar de dertiende plaats. Toen ging iedereen zenuwachtig doen. Maar je staat nu weer achtste met kans op vijf zelfs. Klopt, ja, nee, klopt. We kunnen gelukkig weer naar boven kijken inderdaad. Het was, uh, het was even vrees inderdaad dat wij nog voor, tegen degradatie moesten gaan voetballen. Maar uh, ja, ontzettend mooi dat wij het zo goed hebben opgepakt na die uh, zeven wedstrijden waarin we gewoon geen enkele overwinning meer boekten. Even was er een dip, ja. Een dip die, die ja, dachten wij, veroorzaakt werd door het feit dat... Uh, dat Ted Verdonkskop, maar ook Kevin uh, de Visser aankondigde weg te gaan. Dat uh, Sterling uh, aankondigde weg te gaan. Ja, uh, daar is toch geen sprake meer van geweest. Het werd opeens weer een team, een echt team, een knokkend team. Klopt. Nee, dat wordt er al natuurlijk. Als je zo'n dip zit, dan wordt er al vaak gewezen naar een aantal oorzaken. En uh, of het nou terecht is of niet. Maar uh, nee, ja, we hadden het er vaak met elkaar over, ook in de kleedkamer. Waar, waar komt het nou door? En uh, ja, echt de bereidheid om voor elkaar die extra medes te lopen die wij voor de winst nog wel hadden. Leek het wel alsof we die na de winst toch niet meer hadden. Maar het is weer terug. Ja, uh, het is weer terug, ja. En ja, denk ik daar een uh, heel mooi voorbeeld van. Ja. ja, dat was echt waanzinnig. Het zijn afloop, we hebben ze bestreden met dezelfde tactiek als die ze tegen ons speelden, waar we met tweeën van verloren. Het was een tactiek. Je moet wel lef hebben hoor, om continu uh, te verdedigen. Ja, ja. We hebben al afgesproken om de eerste 10 minuten, 15 minuten, druk te zetten. Nou, 37 seconden was genoeg. Precies, ja. Ja, nee, klopt. Ja, en uh, wij hebben wel een team dat als je eenmaal op voorstand komt, dat wij, uh, ja, de organisatie staat vaak wel heel goed. En dan laat je ze komen. We komen eerst wel een aantal keren goed weg. en ja. Toen uh, de spits van is toch uh, op Verrossum uh, afliepen. Ja. Maar die uh, uh, kipte formidabel. ja. Ja, fantastisch dat hij zo in één keer weer staat. Ja. En weet je wat ik ook leuk vind? Dat we nou een speler in de ploeg hebben die uh, Justin Kluivert goals maakt. Ja, ik had het gelezen uh, van soort. Mooi hè? Ja, dat well, ja, was een prachtige goal. Op een ja. mooi moment. En uh, ook goed voor hemzelf, denk ik. Ja, leuk man. Wat, mijn, wat, wat ik wel me heb afgevraagd, André Morgan die kwam opeens op hè? op die linksachterplek, die is onpasseerbaar. Uh, jij bent kleiner dan de gemiddelde spits die je tegenkomt en je springt een kop hoger en hebt alle kopballen die win je uh, Oscar Wilford die speelt constant goed en dan op rechts Danny Hols uh, net afgestudeerd die, die, dat is net de koning van de achterhoede zoals die mee naar voren gaat ook en zijn snelheid zijn jullie benaderd door andere clubs hoge uh, jubilee league weet ik veel voor mijn part eredivisie of is er helemaal nooit iemand geweest eh uh. Als ik kijk naar clubs hogerop, nee, die zijn er niet geweest. In ieder geval van mij dan niet. En uh, ja, toch hoop ik natuurlijk uh, dat er ooit zoiets langskomt. Nou, dat nee. gaat bij jou wel gebeuren hoor. Wessel. Heb, je, heb je die ambitie nog, Wessel? Die ambitie is nou, ik heb, ik heb nog wel de hoop dat er een kans ervoor voor zou doen. En uh, ja, en als ik die dan wil pak, ja, dan, heb ik wel, dan kan ik wel mijn ambitie nog uitspreken, inderdaad. Dus, uh, Mag hoor. Ja, ik hoop ja, dat je blijft, maar je mag, als, als je een aanbieding krijgt, mag je wat bij weg. Ga er maar van genieten. Wij genieten iedere zondag en iedere zaterdag van jou, Wessel. Ja, nou, nou, dat is mooi om te horen, mooi om te horen. Ja. Dank, dankjewel, man. Nee, graag gedaan. Hey, ja. fijn, fijne zondag verder. Ja, nee, dankjewel. dankjewel. Bobby Jongels won luik Bastenaken, luik Op de tweede plaats was uh, uh, uh, Woods, de man die de zilveren plakken op opeiste... en Bardet, de Fransman, werd derde. Wat hebben we genoten van die laatste kilometers van de Luxemburger... en wat een prachtige verdiende overwinning heeft hij gehaald. Ja. En uh, het is nog niet helemaal over deze middag... want we hebben ook nog een bekerfinale die nog uh, zo dadelijk uh, staat te beginnen... Ja. En inmiddels zijn de AZ-fans aangekomen bij de Kuip. Dus allemaal? Dat, nou ja, de, de, niet allemaal. Want er zal altijd wel een deel ergens achterblijven in Alkmaar. Maar die zijn er wel. En er zijn ook nog daaromheen nog het een en ander te vertellen. Want als AZ vanavond die finale weten winnen, dan is het de vijfde keer dat ze daar de KNVB-beker in de clubhistorie mee weten te winnen. Of dat gaat gebeuren, ik vraag even aan jullie beiden, van wie is er dan voor jullie favorieten, wat betreft de finale? Nou, ik kan het je wel gelijk vertellen, dat is Feyenoord. En waarom? Omdat de opstelling van Feyenoord is bekend. Giovanni van Bronckhorst kiest voor Van Persie op tien en Toornstra hangend vanaf de rechterkant. Larsen is niet fit genoeg om in de basis te starten. Dus, daar spelen Jones, Dix, Van van Beek, Van der Heide, Haps, Elamadi, Van Persie, Vilena, Berghuis, Jurgensen en Toornstra. Nog even naar uh, Luik Bastenaken, luik Want jij wilt uh, natuurlijk niet geloven wat ik je nu ga vertellen. Beste Nederlander in die achtervolgende groep. Nou, en op de twaalfde Sam plaats eindigt Sam Omer. Dat dacht ik al. Mooi hè? Let ja, op die naam ja. jongens, die ga je in de toekomst nog vaak horen. En niet meer lachen als ik een uh, voorspelling doe hè? Nee, ik, ik, uh, wie gaat de volgende Grand Prix uh, van, uh, Max winnen? Max Verstappen. Daar hou ik je dan aan. Um, goed. Ik, uh, ik vond het leuk. Zo. Nou, ik vond het ook hartstikke leuk. <laughs> ik heb zin. Ik heb zin I, I love to have an ice cream. Heb je het zo warm gekregen ervan? Ja, een beetje. <laughs> Muziekje loopt hoor, jongens. Dus uh... we gaan uh, langzaam richting het einde, inderdaad. Hartelijk dank. Jullie ook? Ja, nee. Iedereen hartelijk dank voor het luisteren. En nogmaals gezegd, aanstaande vrijdag in ZFM Sport luncht... de herhaling van het interview dat Jaap Koper had met Max Verstappen. Bijna zondag verder.